Dit, was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar is bij knooppunt Gorkum de verbindingsweg naar de A27 afgesloten door olie op het wegdek. En ook op de A15 Rotterdam richting Europoort is de afrit bij Rotterdam Charloes afgesloten. Dat komt door olie op het wegdek, ook daar. Tot zover de verkeers... Well,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 tonight I'll be looking so far past the flashing lights where we go Fit. Oh man, wat is dit een leuke plaats. Zo vrolijk, zo zomers. Sorry, Ja, ik heb hier overal uh, grip op hoor. Ik kan niet alles voor je regelen. Ook wel armoedig ook. Uh, alles echt de meest vernuftige dingetjes hebben we. En de natuur moeten we gewoon, laten we gewoon weer op zijn beloof. Ja, ja. Het is toch echt. Kunnen we er geen glazen bol omheen maken om de aarde of zoiets? Die zitten dingen... toch al? Hallo, die dat die... is gewoon, dat is de... Uh, ja? Een zuurstofbol. Oh, dat is dus een als zuurstofbol. die er niet zat. Nee, dat is waar. Nee, goed we ja, gewoon uh, een glazen bol uh, maken om hele slechte fabrieken en zo. Ja, dat, uh, dat uh, zal uh, helemaal oplossen zijn. Heel stuk helpen. Dat zal wel helpen Dat is momenteel Even geen geld voor, ik weet niet wat het is. We, momenteel moeten we wat geld steken in Griekenland. Ja, en in Spanje. In Spanje en ook. Portugal volgens mij ook. Ja. En we krijgen nog wat geld van de IJsland. Maar dat is nog niet helemaal dergelijk over dat teruggeven Want de mensen die daar wonen, die hebben er helemaal geen zin in. Hè? Hm. Het is jullie investering geweest. Dat jullie op, op, je, op je gezicht zijn. Gaan dat? Is toch jullie uh, verantwoordelijk? Wat is dat nou? Ja? Je wil ergens uh, uh, geld mee verdienen. Dan zit daar een risico vast. En uiteindelijk is het niet gelukt. Nou, dan wil ik mijn geld terug. Dat uh, vind ik het niet leuk meer. Nee, nou vind ik, nee, nee dat vind ik niet leuk. <laughs> en nou, en dan je... zit je zo te praten. En ik had net zo van. Oh ja, dat ga ik even opzoeken. En dan nou ben ik het gewoon weer kwijt. <laughs> ja, wij, <laughs> zo werkt dat hè? Nee, je ging over huisarrest oh, ja. opzoeken. Ja, dat heb ik al. Dat heb ik al. Dat heb ik wel, ja, ja nou, maar, we hadden een politiebericht over ja. de Ruud Rutgullet. Ja! Quincy heet de jongen. En hij uh, is 20 jaar. En hij werd begin, begin mei betrapt op drugsdealer in de Italiaanse plaats Lecco En uh, ze troffen dus 260 gram hars en 80 gram marihuana aan bij de inval in zijn huis hebben de Italiaanse officier van Justitie en de advocaat van Gullet Junior... Uh, ...hebben nu een overeenstemming bereikt. Dankzij Ruud Gullet, uh, ook zijn pressie van Ruud zelf. Want hij heeft vanuit Setsjenië, waar hij tot deze trainer werkt... ...constant contact gehad met de advocaten. En dat is de uitslag. Hij krijgt dus ruim 2,5 jaar huisarrest in zijn huis in Milaan. In het appartement van zijn moeder Christina Penza. Vanwege dus handel in marihuana. Nou, dan mag je toch niet mopperen. Nee. Dus, uh, maar ja, hij heeft dus volgens mij nu wel wat goed gedaan, want... Uh, Ruut want uh, hij ligt uh, eigenlijk al jaren in de klinks met zijn Italiaanse ex. En vorig jaar zou ze nog beslag hebben laten leggen op zijn Amsterdamse panden. Omdat hij weigert te voldoen aan betalingsplicht. Maar ik denk dat hij het nu wel een beetje goed gemaakt heeft met haar. Ja, en hij kan. En dan heeft hij kan nu... hij de Jonker gewoon weer dealen. Ik bedoel, hij gewoon vanuit huis. Dat moet gewoon lukken. Ja, en via internet bestel je gewoon. Uh, ...hash en dat soort dingen. Dan wordt het gewoon afgeleverd en zo. En dan kan je gewoon vanuit huis werken. Ja, dat is heel goed. Vanuit huis... We hadden wel zoiets van 100 meter. Dus dan kan bij de buren op bezoek gaan. Je, ja. je kan misschien dus nog boodschappen doen beneden bij het winkel. Als het niet te ver is. Ja. niet te ver dan moet je even uitproberen. Ja, het is 100 gewoon. meter of zo, hè? Het is 100 meter. Dus oh, ik bedoel, okay. ja... Het is, het, is wel, uh, het is wel even afzien, ja. zo'n huis. Ja, ja, huis. ja dan God, ik had ook nog gekeken van... Krijg je nou nog uh, uh, een, uh, uitkering. een uitkering of zo? Ja. Maar het is dus wel zo van als je... Uh, als je voor een gedeelte van je straf buiten de strafrechtelijk verblijft... dan kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering in Nederland. Dus ja, ik denk niet dat die jongen hier naar het aanmerking komt. Hoewel, nee. zijn vader is Nederlands. Misschien dus heeft hij een dubbele nationaliteit. Je weet oh, het niet. Oh, ja hoor. Zet er zit een advocaat op, maar die zoekt het graag voor je uit. Nou, je wil het niet weten. Ik heb, ik heb iemand gekend. Ja? Die, had dus, uh, die heeft dus kinderen in het buitenland gemaakt. En die wonen daar gewoon. En die heeft op een of andere manier toch in Nederland kinderbijslag aan kunnen vragen. Voor de kinderen die ik, dus gewoon nooit hier gewoond hebben. Ik zou echt denken... Klaar. Ja, nee, dat, dat gaat te ver. Maar dat ik heb ver. zo gewoon geen geld geven. Ik bedoel, uh, want die, uh, ons geld hier is natuurlijk zoveel waard dan uh, in uh, zo'n ander land. Ja. Uh, Waar was het uh, In, in Indonesië of zo ergens? Ik word er zomaar helemaal uh, toeterbappie van. Wat ja. <laughs> oh, dat te doen met het geschuif, met het geld ook alweer. Uh, ja, ja, ja. Het grappige is wel, ik denk, ja, het gaat nu allemaal beter natuurlijk. Had, uh, Ruud Guller had even eerder een gehoorapparaat moeten aanschaffen. Dan had hij wat minder ruzie gehad met zijn vrouw. Want ja... Ja, naar luisteren gewoon slecht. Maar ja, als je je horen laat, uh, laat testen, hè, ja. dan, uh, dan gaat het misschien niet beter. Uh, Toepak Leefte Radio, muziek van de staat. Speelde op natuurlijk ook een pinkpop. Van de staat? Ja, de staat is inderdaad een beetje. Oh, nee, Nee, gewoon de staat is een beetje. Hij hadden met een gigantische machine op het toneel staan. En uh, Smeet deed toch een uh, oproep aan de politiek om wel geld te blijven pompen in uh, cultuur. Kom met 3, ,3 miljoen voor callplay, ben je gek of zo? I don't, like dying, I, I don't mind cause I'm that guy it until the end of time I've been working all day in the sweatshop been going all the way in my tank top. I don't mind I'll be looking fine, yeah. van de plaats Ja, leuk, de, de staat uit Nederland. En sweatshops hebben alweer een nieuwe uh, plaat uit. Nieuwe single, die heet iets met uh, Smoking on the Balcony. Dat was het, ja, Smoking on the Balcony. Zij ik ook van de gezeur over het roken moet maar eens afgelopen zijn. Wij moeten elke keer op het balkon gaan roken. Hè? Mensen hebben ook. Uh, ja, je, dat mag ook niet meer, hè? Dat mag niet. Want dan niet, kan hij nee. ook binnenkomen bij de buren. Ik geloof zelfs dat. Uh, in Amerika gaat het zo ver dat je zelfs roken in je eigen huis mag niet meer. Ja. er oh, komt, komt zo'n brandweermannetje. Ja, ja, mevrouwtje. Ik zie de ja, dat u plafond geel is. Ja, dat komt er ook, hè? Nee, ik rook echt niet meer. Nee, dat zijn de vorige bewoners. Nou, dan moet u het opnieuw wit en dan kom ik binnenkort controleren. Als het wit is, dan gaan we het in de gaten houden. En als u wel rookt, dan gaat de verzekeringspremie omhoog. En dan moet u ook betalen voor de buren. Ook oh, voor de buren? Ja, ja want als u gaat branden natuurlijk, dan gaan de buren ook. Dat is zo ja, weg. Binnen ja, oh, een ja. minuutje staat alles in de brand. En die, die man. oh, dat zijn van die. Van die vreselijke mensen die ja. het zo goed weten ook. Maar Weet je wat ook zo raar is? Ik zag laatst dan even een brandweerwagen ma uh, rijden. Ja? Maar ik reed echt naar huis. En ik rook echt dat ergens gewoon uh, aardappels gewoon gigantisch waren verbrand. Ja. En dan heb je toch zo van, heb ik hem zelf aan laten staan. En je gaat toch een beetje bezorgd je wijk in. Ja. Maar dat was dus niet zo. Maar dan heb ik er wel zo van, wie was dat? Want straks gaat mijn huis ook in de fik door dat soort poepelen gein. Ja, dat dat allemaal ja. nog mag gewoon op open vuur. Ja. Ik weet ook kaas, dan zeg ik al, ja, hou eens op met die kaars, ja, nee, maar ik, ik heb dan gewoon een elektrische koop. Uh, nou niet uh, zo'n zo uh, glazen plaat, weet ja, je wel. Ik weet het, uh, geen echte inductie, maar zoiets. Ja, zoiets wat er lijkt uh, Maar dan denk je van, nou, dat is geen open vuur. Nee. Maar op een gegeven moment, toen was ik een keer ook een beetje, uh, niet helemaal jovel. Ik kwam net terug van vakantie, yeah. en uh, kop soep en zo. En toen had ik gewoon een broodplank. gehad. Ja, en dan had. Ik ja. had ik de verkeerde aangezet. En op een gegeven moment hoor ik en toen was gewoon die broodplank, die plastic, die was gewoon in de fik gevlogen. En echt, nou, 20 centimeter hoge vlam, Gewoon op die plaat, hè. Heb je het even een tijdje aangekeken? Nou, toch eens even kijken hoe die brandman gelijk had. Hoe, hoe... Ik wilde even kijken of het brandalarm afging. Nee, wel, dan stond hij op de deur. Nou, mevrouw, het ziet er niet zo goed uit, hè. Nee, nee hoor, maar ik schrok wel. Maar ik was wel heel erg uh, slim. Ik had gelijk een deksel overheen gezet. Oké. Okay. En dan uh, kan, uh, krijg de vlam geen zuurstof meer. En, en natuurlijk die gasplaat uit, hè. Oh, dat is een Gasplaat, wat is het? Uh, ja, je, weet ik, wat maar zo je, je, dat, denk, ik bedoel. wat dat is ook een waarschuwing voor alle luisteraars. Als jij dus zo'n plaat hebt, ik niet van oh, het is geen open vuur. Maar je kan wel degelijk, kan je daardoor dus plots zomaar open vlammen krijgen. Ja. Dat, dat was voor mij wel een eye-opener. Dat ik denk van. Dat is wel heel gevaarlijk. Ja, en ze hebben geloof ik tekort in, uh, in de brandweerwereld aan echt goede vrijwilligers. En dat zag je natuurlijk ook pas geleden. Maar was het ook weer waar die uh, bij de industrietrein waar ze uh, die waanzinnige explosies hadden. Omdat ze daar met, met water aan het blussen waren. terwijl ze daar met poeder of met schuim hadden moeten oh ja, blussen. Oh ja, weten zij veel. Ze zijn maar vrijwilligers. Ja, ze hebben, ja, maar vrijwilligers moeten goed opgeleid zijn. Dat is al, <lacht> ik ik al, doe al twee jaar nu geen BNV meer. Maar ik het soms wel een beetje, een beetje veeg van al die... Van die, die brandweermannen die dan echt jou even gaan vertellen hoe het zit weet je Nee dat kan niet hoor, nee, dat gaat helemaal fout een paar sleden, ja. En dan, dan vraag je dan zo'n brandweermannen Wanneer ben je nou voor het laatst echt een beetje geschrokken En wanneer heb je iets schokkends meegemaakt Nou ik schrik niet zo ergens meer Zo gauw van hoor Maar pas moest ik een, een man uit de stoel halen die was verbrand En die moest ik in een kist doen en dat vond ik, dat uh, was wel schokkend, Want ja, hij was verbrand En om in, in zo'n kist te gaan, moet hij natuurlijk wel lang uitleggen Moet je breken En toen moest ik hem breken En toen was krui, En dan maakte hij niet van die geluiden bij ik denk, oh man, dan zit jij te genieten oh, Wat jij, hoe naraar Het zijn man, gewoon sensatiebeluste mensen, oh, denk ik ook een daar beetje Daar leek het wel een <laughs> beetje op uh, oh. ja. uh, Het tweede gedeelte van het radioprogramma duurt tot met uh, tien uur En uh, ik heb ja. straks onder andere nog over Beja Die zijn dikwijls uh, toch slachtoffer van, uh, ja, van dieven en ja, iets wat we over... weinig hebben, eigenlijk. Hè? Over nou, het algemeen. Ik heb daar altijd mijn twijfels bij over bejaarden die uh, worden bestolen. Vaak zijn ze ook dementerend. En dan denken ja. ze: ja, ik had een heel groot huis. Het is helemaal van me afgestolen. Het is net weggehaald. Ja, ze worden ook een beetje paranoia soms. Maar het kan ook door uitdroging komen. Hè? Ja. Als bejaarden gewoon wel goed drinken, dan zijn ze een stuk minder paranoia dan. Uh... Dan, dan als dat niet het geval is. En straks nog uh, Knut Volkers is vrij. Hij zou 20 jaar Gezel krijgen, daar zou ik nog even meer over. Maar eerst even iemand uit België. Daar gebeuren dat soort dingen helemaal niet, hè? België, zo'n ontzettend fijn land. Met de trouw en zo. Oh, daar was ik het vergeten. Oscar Henry. CFM. CFM. Catch the Wij bieden onze excuses aan. 106,9. Person you could oh my God. ...iets goed gedaan. En hoe zit het nou eigenlijk? Dat is de vraag van Rayland K... ...en voor nog een ander plaatje van Oscar Henry. Air and fire. Earth, Air. wind and fire. Ja. ja oh, oh ja, dat weet ik nog. Die waren niet zo lang geleden in Nederland. Ja, ik schiet alweer in de lach. En uh, die hadden op een gegeven moment... ...waar is mijn dierentuin? In die dierentuin waren drie, wel, drie welpjes... En die werden vernoemd naar hun. Earth, oh, wat leuk. wind en vaaien. En toen zei de fotograaf: Weet hey, het is misschien wel even leuk als je in het hok gaan? Als jullie even in het hok gaan, bij de welpjes en dan worden jullie gefotografeerd. En toen kwam de moeder eraan. Nee, oh. en uh, toen keken ze zo in het hok. Dat is zoiets van: hmm, Ik weet niet, ik zie namelijk daar allemaal prut. En we hebben net nieuwe schoenen gekocht. Dus we, we, we bedanken even voor die laarzen. Nee. Ja, ze hadden toch al wel, wel laarzen gehad? Nee hoor, ze hadden zoiets. Nee, we bedanken. <coughs> we kunnen we het niet gewoon voor het hok doen? Nee, kom op, Zeg. nee, we hebben nieuwe schoenen. <laughs> Kom op zeg, dan ben je 60 loop je nog te zeuren over schoenen. Ja, Dat maar had die ik hebben we hard En die schoenen waren misschien wel 300 dollar per stuk. Ja, minimaal natuurlijk. Dus 600 per paar. Dat zijn echt van die kapitalisten, weet je. die hadden ja. van die ontzettende dure gewaden altijd aan. Weet je, kan je het nog voorstellen van die hele grote ja, gewaarden, maar, glimmer, glimmer. Maar weet je wat zo grappig is? Want nee. ik vond die muziek altijd geweldig. Maar we hadden in die tijd... Had je nog helemaal geen, uh, geen muziekkanalen en zo op tv. Dus je had misschien top op of zo. Maar vaak was ik dan altijd weg die avond. Ja. Dus er is een heleboel langs me heen gegaan. Maar de muziek wel, die heb ik wel. Maar <coughs> de beelden heb ik er niet bij. Dus, nee. <laughs> en dat is af en toe maar goed geweest ook. Dat weet ik niet of het goed is. Nou, ja, het was nou ja, kijk, een kijk een van de week tijd. had je weer uh, de beste zanger van Nederland, René Vroger. Die jongen moet je alleen horen. Je moet hem niet zien. Als hij zingt, dan is hij zo walgelijk. Ik, ik heb dat met alle twee een beetje. Met René en met Vroom? Nee, ja, ja. Nee, maar dat, dat je als je hem ziet en hoort dan uh, doet Ja, het nog niet nee, echt, maar het uh, sommige dingen als je hoort denk je van nou, dat komt toch wel een heel volwassen geluid uit, dat kindmannetje. Ik vind het zo, ik vind het zo'n kind. Ja, het is waar. Hij heeft een beetje aparte humor ook. En, uh, ja, nee, uh, nou, over goede beentjes dus het afgelopen week. Vorige week was het natuurlijk Pinkpop. We hebben het er helemaal niet over gehad toen eigenlijk, Pinkpop. Ze nee. uh, nou, dus hebben we best een paar goede dagen gehad. Geloof ik twee dagen, twee geloof twee aardige dagen. Twee goede dagen en eentje helemaal verregend oh, natuurlijk. Ja. En ja, ja, ja, ja. Onder andere speelde daar natuurlijk uh, Coldplay echt belachelijk. Gewoon 1,3 miljoen hè, kregen ze voor het optreden. Nou, nee dat? 1,3 miljoen. <kwijnt> en die smeten nog zeggen van. ja, dat, dat gaat allemaal verkeerd. Dat is gewoon die staatsschuld, die moet omhoog, jongens. Uh, Omlaag. Uh, nou, ik ga dit niet doen. Ik was ik wel nieuwsgierig wat de Foo Fighters kregen. De Foo Fighters van ook als afsluit. Dat was echt geniaal. Wat is die D-Vlog geweldig? Hij is toch veel beter dan in Nirvana. In Nirvana zat hij natuurlijk ook achter de drumstel, zat hier te, te, te, te rommelen. En nu speelt hij gitaar. en zingt hij al, al, al, al jaren gewoon. Geloof ik, al tien jaar of zo, speelt hij hier veel in Foo Fighters. Maar het, ja, ik vond het een waanzinnige afsluiting. Echt. Uh, wat een vuurwerk was daar te zien. Leuk, gewoon. leuk. Ja, ja. en had het, we hadden het net over bejaarde mensen die steeds uh, vaker worden bestolen. Het is uh, hommels in uh, verpleeghuizen. Bewoners worden aan de lopende band bestolen. En de daders worden maar niet gepakt. Kleding, geld en parfums. Parfums? Ik kan me niet voorstellen. Ik Mag denk ik? ook sieraden of zo. Ja, sieraden. Een 63-jarige mevrouw bijvoorbeeld Frank uit het Amsterdamse verpleeghuis Slootvaart... ...is nee. een van de vele gedupeerde. Zeven 63 is het? Oh, dat is jong nog. Dat is jong eigenlijk nog, ja. En ze is al zeven keer van haar portemonnee beroofd. Ze is helemaal van ondersteboven. Het is schandalig. Er wordt niks aan gedaan. Er wordt zelfs ook niet aangifte van gedaan. En uh, ja, de bewoners zelf zeggen niet dat de andere bewoners het gedaan hebben. Want die ziet een rolstoel en die... ja. Die weten het ook helemaal niet. Maar ik, weet het, ik vind het lastig dat je denkt van... Ja, wat moet je nou serieus nemen? En onderling wordt er natuurlijk ook nog wel gepikt. En soms weten ze het ook niet dat ze gepikt hebben. Soms weten ze ook niet waar ze dat geld hadden. Dus nee, nee, het is nee. moeilijk om dat in kaart te brengen. Hoor. Maar parfum stelen van bejaarden? Ja, een beetje flauw hè? Maar ik vind zeggen, Laat alles staan, maar laat die parfum... Of neem alles mee, maar laat die parfum juist staan. Dan moet ja. je nog een beetje... Ja, ja. Want ja. Ik, ik was laatst dus ook weer in de bejaardenhuis... En dan loop je achter iemand en dan denk je... Oeh, Oeh. Met, uh, Ik ga er gauw voorbij. En <laughs> dan zit je precies in haar geurspoor. En het is toch wel, uh, wel treurig. Ja, het is gewoon wel treurig, vind ik. Ja, het is treurig. En, uh, ik heb er geen ander woord voor. Nee. Nee, en ik denk ook zelf, van ja, die mensen die hebben dan. Uh, uh, hun huis is al helemaal ingedikt tot één kamertje. Ja. En dus ze hebben inderdaad ook de mooiste spullen meegenomen. Want de rest is dan allemaal weggegaan. Het Is wel lekker overzichtelijk als je daar komt? Als je als inbreker komt, is het ja. wel overzichtelijk. Ja. Maar ik heb zelf ook al dat ik denk, van ja. Ik loop daar door die gangen. Er is niemand die zegt tegen van, hé, hey, wie ben jij. We zijn al lang al blij dat er iemand komt. Ja. maar zo, dat is ook weer. Ja, nou ja, als jij als een vrijwilliger opstelt, dan is het ook al... Uh... Maar ja, het is gewoon uh, iedereen die binnenkomt, die kan ook zeggen van, uh, hi. Ja, nee hoor, ik ben een vrijwilliger. Oh, gezellig, kom zitten. En, uh, voor je het weet. Uh, en, uh, en dan gaat die persoon even naar het toilet, want dus dan kan je mooi eventjes uh, aan de gang. Nou, Want, uh, ja, heel erg vind ik dat. Wat er wel uh, gedaan wordt, steeds vaker dat je even uh, zo'n zo ding moet laten tekenen. Noem je dat ook weer uh, een van goed of een uh, uh, toon van goed gedrag of zoiets. Dat moeten moet ze dus bij ons steeds maken. Als je zijn. vrijwilliger uh, ja. moet zijn. Ja, maar ik bedoel, ik kom, ik kom er gewoon binnen. Ik ben uh, ja, helemaal geen. Uh... Ja, ik ben een bezoekster van iemand die daarin zit, maar dat kan ook een vreemde zijn. Ja. Dus er is er niemand die je tegenhoudt, en dat vind ik het enge. Nou, mensen moeten gewoon het uit het hoofd stoppen. Hoe kom je op het idee om daar gewoon te gaan jatten? Gewoon jeetje man. Ja, nou ja, hoe, hoe, hoe kom je op het idee om een winkeltiefstal te plegen en mensen neer te slaan? Dat gebeurt ook overal. Ja, ja dat, wat, nou goed, het is half tien, Om half tien is straks wat nieuws uit de regio. Ja, precies. En, maar eerst hebben we nog uh, muziek van de painter being pure at hardest. everybody's wearing sunscreen. Ja, is vandaag niet nodig. Is niet nodig, nee. Uh, heartbeat in your heartbreak. Ja, je, je ziet ze gewoon niet. Het is niet. een heartbreak? Ja, heartbreak. Uh, heartbreak is dat je gebroken hart hebt. Ja, Daar moet je een hartslag in hebben. The pain to be impure at heart. Dat is de band. Okay. En het is alweer later dan laat. We worden alweer op ons vingers getikt. Want dat kan natuurlijk niet. Dat is toch niet helemaal de bedoeling. Want het is namelijk alweer nieuws. Uit nieuws. Zandvoort. Zandvoort nieuws. Steek. Van Val. Duw het nou, bootje ik, van de kant. Ik heb een aantal uh, berichtjes dat uh, de fietsvierdaags er weer aankomt. Dat is uh, vanaf de 28 e juni. Kaarten zijn te kopen bij Brune Balken en, uh, en bij Verstegen Wielensport. En bij Anke Niezebeek en Martine Jouwstra. Uh, daarnaast heb ik dus nog. Er is een. Uh, uh, aanstaande dinsdag is er een uh, participatiebijeenkomst. over het hondenbeleid van de gemeente Zandvoort. Uh, want er is gebleken dat hondenpoep. Of honden. Of op 10 maart is gebleken dat deze dus even belangrijkste onderwerpen zijn uit de Algemene Plaatselijke Verordening. En uh, dus op uh, 20 juni kan je dus uh, bij die bijeenkomsten uh, meepraten, meedenken en kijken of het zo blijft. Of dat we eventueel de regelgeving aan moeten passen. We, Nou ja, ik zeg, ik zeg wel Beu. We, ja. Het is niet mijn afdeling, maar het is wel uh, de gemeente zelf. Daarnaast heb ik nog. Er is op 23 juni. Het is alweer een weekje later. Er is een informatieochtend over de OV-chip voor 55-plussers. Want nog voor de zomer verdwijnt de strippenkaart definitief in Noord-Holland. U heeft dan gewoon die chipkaart nodig. En uh, je kunt nu via uh, www.noordminholland.nl, uh, uh, dat geldt ja? ook voor jou, ja? kan je dus voor slechts 1,50 een OV-chip aanvragen. En uh, normaal kost die 7,50. Dan kan zo. je dus gebruik om, uh, om mee uh, Ik word te bijna herenemen. enthousiast. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, tijdens die ochtend dus in de... Uh, even kijken, waar is dat? In de raadzaal van het gemeentehuis. Dus dan kom je eens een keertje binnen, weer gezellig. 23 30 juni van 10 tot 12. Uh, dan zijn er medewerkers van de provincie die helpen... Uh, om, om zo'n kaart aan te vragen en een fotograaf is aanwezig... voor het eventueel nemen van pasfoto's. Tegen betaling helaas. Tegen betaling, dat wil ja. geen niet doorvallen. Nou goed, uh, nieuws! uit Zandvoort. Nou, leuk om te lezen dat het nieuwe evenement op het Gasthuisplein Zing in Zandvoort vorige week vrijdag toch is doorgegaan. Soms te lezen in het krantje afgelopen week... Ja, het was een podium buiten gebouwd, Maar dat was niet echt een succes... Want dat was klote weer... Dus uiteindelijk zijn ze met z'n allen naar het uh, café Alex Verhuisd... Naar binnen gegaan... En het toppunt van de avond was natuurlijk wel... Ja, het duet van Nick Meijer samen met uh, Klaas Kopen... Ze zongen namelijk uh, het duet Droomland... Ja. Het was een ontzettend leuke stemming... En uh, ja, uiteindelijk werd er ook nog... Uh, het lied Parel van de Zee... Werd opnieuw even uh, vertolkt door Patrick van Kessel... En, en nou, iedereen was blij. En daarna werd de tap om open gegooid. En iedereen heeft ermee gedaan aan coma-zuip. er zijn vijf slachtoffers op zie ik hier. Okay. Ja, geintje ja. Ik heb hier nog wel een bericht. Ik weet niet of jij hem wil lezen, maar ik wil het ook zelf oh, doen. dan doe jij het maar, joh. De herenweg is volledig dicht dit weekend. Vanaf gisteravond 7 uur tot en met uh, maandagochtend. Vijf uh, uur in de ochtend. En dan wordt er weer een nieuwe asfaltdeklaar gebracht. Dus als jij richting... Uh, uh, oh, gewoon Bennenbroek en al oh, die dingen wil, ja? dus aan het einde van de Zandvoortslaat, rijd dan gewoon even door zodat je op de dreef zit en dat je niet dus op de weg zit, want dat is gewoon een beetje lastig. Oké, okay, nou dat was even een... Uh, politiebericht! Ja, een praktisch bericht. Een praktisch, oh, nou, ik heb hier nog een politiebericht. Maandagavond heeft er een aanrijding plaatsgevonden in de G Griekenstraat. Een 28-jarige automobilist was onder invloed van... Jawel, Angelus, Griekenstraat? En reed Griekenstraat? Waar is dat in Haarlem of zo? Griekenstraat. Nee, er staat hier... Uh, Gerkenstraat. Gerkenstraat. Oh. Man, wanneer okay. komt die cursus nou? Ja. Uh, vier auto's heeft hij gerand. Die is geparkeerd. De man afkomstig uit uh, te is een dorpje in de gemeente van Westvoorne. Hij is gelinst, hij is uit de auto vandaan getrokken. Mensen hebben hem over straat heen gesleept. Want dit, zo ga je. Hij is niet zo van hier. Zo auto ga je met allemaal mensen We Zullen ze even laten zien. De politie is uiteindelijk bijgekomen. De mensen hebben hem uh, uh, hebben hem zo losgelaten. Uiteindelijk die anderen hebben ze vastgezet. Want okay. zo ga je weer niet om met een dronken man. Okay. Er is uh, nog van de provincie Noord-Holland ook een, een zwemtelefoon. Jawel. Een zwemtelefoon. Daar kan je mee zwemmen. Nee hoor. Het is een als je de kwaliteit van zwemwater in Noord-Holland wil checken, ja? kan je met een speciaal telefoonnummer bellen of er blauw alg in zit of botulisme of andere gevaren. En er is een gratis nummer 0800 86 734 Dus het is van uh, Noord-Holland. Dus als je twijfelt, kijk even op de website van noordminholland.nl en dan uh, zie je waarschijnlijk het nummer ook. Het is wel handig als je denkt van, goh, kan ik de Leidse vaart in. En uh, ja. vang de algal maar, want kan je binnenkort kan je er benzine van maken. Ook dat nog. Ja, tot ja. zover het nieuws uit Zandvoort. Tijd voor die landenkeuze. Ja. Ik hou me hart vast. Hou je hart vast? Het <tijd tijd> is een prachtig nummer en dat heet uh, SOS d'un terrier en détresse. tres. Zat iemand er te hegen? start hem nog een keer overnieuw. Ja, maar het was een lange intro. <tijd> <tijd> als je goed luistert, herken je hem misschien. Herken je hem? Doe mijn best. Ja, dat is dus de uh, uh, Los Angeles The Voices. Het is een prachtig nummer, vind ik zelf. En ik heb hem toen met jou ooit in de auto gehoord. Met de sneeuw. Prachtig. Geniet ervan. Nou, wat een geweldig stukje. Muziek, dames en heren. Wat, uh, nou goed, nou, doe het even uit de doeken. Wie is dat ook weer? Wie? Nou? Uh, dit uh, is uh, de, uh, de L.A. The Voices. Is dat, dat is toch met? Met uh, een van de toppers, Gordon. In de name of bloody hell! Je bedoelt Gordon. Ja, nou ja, Gordon, jawel. Die, uh, die ordinaire Amsterdammer. Zo, nou ik, ik uh, heet hij of zo hè? Gordon Heukelot of zo. Nou, ik heb geen idee hoe hij heet, maar. maar uh, nou ja, om. ik vond het gewoon wel leuk, want ik vond dit nummer ook erg mooi. En ik, ik heb er ook uh, romantische herinneringen bij dat ik met jou met door kniehoog gesneeuwd toen naar Haarlem reed. En toen was dit nummer op de radio. Dat waren nog je Meer dan? Nou? Ja. Was dit op de op mijn radio? Op jouw radio in de auto. In, jouw in de auto. auto ongelooflijk ik vond het gewoon heel, om een heel mooi nummer het is opmerkelijk, het, de stembereik is, het is heel breed, groot, maar absoluut. het is groot, het heeft wat meer karakter, dan zeg maar dat hij doet met de, met de, met de toppers ja. met z'n allen in de arena staan, er daar. hoeveel mensen gingen er niet in? 20.000, ja, 25.000 zoiets zo. gaan erin, dat je denkt van de hele wereld is in, uh, in crisis hè? weet je denk, uh, crisis crisis, what is a crisis? dan gaan we met z'n allen even <laughs> gaan we lekker even naar de, de arena gaan we daar met z'n allen mee staan zingen of er niks aan de hand is ja en dan, grappig is, een collega van mij is er naartoe geweest, hè, die vertelde erover, en het grappige is, het eerste plaatje moest ik wel aan vinden, dat was K3. hè Ik zei zijn we zo laag zonken Sorry, dat met 25.000 man, gaan we daar naartoe, gaan we meestaan, zingen met, met, met, K3? Maar goed, nou, alles, is om, uh, ja, als het maar gezellig is, kom op, hè, een stap eroverheen, de gezelligheid is voorbij. <laughs> het is niet leuk meer. We moeten 12 miljard moeten we overmaken naar de Grieken. Ja, precies. En we, oh ja, kijk nu we het er toch over hebben. Oh, dat we is het toch alleen maar geld. Het bruto nationaal product van, uh, van Spanje en van Griekenland en zo. Ja. Maar bij ons was het dus zo dat uh, uh, wij hebben dus uh, een... Uh, 64% staatsschuld. Dus dat is ook eigenlijk te hoog. Ja, het mag zit... 60 zijn hè? Ja, 60 jaar. ja. Dus wij zitten er oh. ook nog 4% overheen. Maar hij is wel gezakt. Want hij... de raming in november was dat het 66% zou zijn. Ja? Het is nu 64%. En we hebben nu zelfs een beetje 1,75% economische groei. Okay. Dus het gaat er dus om dat de belastinginkomsten... en alle inkomsten die we dus krijgen door, uh, door de export dat hij verhoogt. Maar ja... We hebben nu waarschijnlijk wel een, een, een dompertje gekregen, doordat er heel veel uh, komkommers zijn doorgedraaid in tomaten en dat soort dingen, door die hele e toestand. toestand ja. Het heeft allemaal effect. Ja, dat is dus, het. Uh... Jongens, het is weekend, haal nog een paar lekkere komkommers en uh, eet ze lekker op. Ja. ja, er was namelijk ook alweer een bedrijfje in Broekenblangendijk, die was ook al voor de helft gesloten, omdat we namelijk ook daar een of andere bacterie hebben getraceerd. Ja. Je had een partijtje gekocht uit het einde van de land. Het was niet eens een grote partij, maar ja, vogelpoepje en werk voor allemaal. En uiteindelijk is er toch iets ontstaan wat je denkt van nee dat mag niet. Dus uh, de helft van het personeel geloof ik voor de helft aan de slag nog. En weekendhulpen naar huis gestuurd. Nee. Hey Lozen. No, bij wakker te worden gewoon! Morning, Jawel hoor, ik word altijd heel vrolijk van dit... Uh... Ja, dat was mijn Jolanda keuze toch vond ik wel wat relaxter hoor, om wakker te worden. De Naked and the Famous. en Punching in a Dream. Ja, ik heb het trouwens al gehad. Rise and Shine. Sorry, ja, fout. Uh, Rise and Shine. Ja, Rise and Shine, ik precies, kom er maar uit. Ja, vaders mogen morgen gratis naar het zwembad in Haarlem. Oh. In de planeet, het boerhavenbad of de houtvaart. Dus uh, ik zou zeggen van... Uh, Nee, wat ervan, uh, Wilco? Gratis. Ja, de vaders. Hè? Ik denk uh, in gezelschap van een betalend kind of betalende kinderen of eventuele partner kan gebruik worden gemaakt. Dus van de planeet, het boerhaafbad of de houtvaart. Oh. Het zou toch ook wel eens fijn vinden als we dat soort aanbiedingen ook eens in zandvoort deden. Met, is hier een zwembad? Dit uh, is een prachtig zwembad. Een zwembad. Maar die is eigenlijk voor de, voor de mensen van, uh, van uh, Grandorado. Het was een gemeentelijk zwembad, maar er, het is toen, er zijn toen huisjes gebouwd. Kralorane heeft het overgekogeld en het heeft het Sunparks oh. en Toen weer anders en nu heet het weer Sunparks. Oké, okay, nou ja, ik vind het altijd wel leuk om naar het zwembad te gaan om daar even mijn torso te laten zien. Ja! Oh man! dat ziet er goed, de vent er goed uit uh, op zijn, op zijn 46-jarige leeftijd? Maar ik moet ook zeggen, er was gisteravond... Ik heb dan een stukje gezien van uh, A Fish Called Wanda. Ja. En daar zat dus een man in en die, uh, die stotterde heel erg. Yeah. En uh, ik vond eigenlijk dat jij heel erg op die man leek. Nou, leuk is dat weer. Is dat qua, qua <laughs> uh, niet tekst? Niet qua stotteren? Nee, nee, nee niet qua storten? Dat, dat, dat, dat gekwelde hoofd af en toe. Vallen. Dat, oh, ge, dat gekwelde hoofd? Dat gekwelde hoofd. Dat gekwelde hoofd. Van, uh, het lukte maar niet. Hij moest toen een vrouw vermoorden en het lukte maar niet. En iedere keer had hij het hondje doodgemaakt. Ah, oh, ja, eh? dat is wel iets anders. Ah. Nou, uh, even goede berichten over... Uh, Castro, de dochter van Philo Castro Wat heeft die nou weer gezegd? Oh, dat, kan niet, dat kan niet veel goed zijn Jawel, de Nederlandse manier van seksuele voorging Vindt ze een voorbeeld voor de rest van de wereld Ze heet Mar Marie Mariella Castro Espin het is de dochter van, uh, nou, van Roel Castro. En uh, ja, ze zegt van, dat moet echt een model worden voor de hele wereld. Wij beginnen al vrij vroeg met seksuele voorlichting op de basisschool. We zijn heel open daarover. En een volboedsmiddel vol wordt ook uh, allemaal besproken. En Castro zegt, ja, dat moet gewoon, dat moet in de hele wereld gedaan worden. Jeetje, dat verwacht je niet uit die Castro-familie. Je denkt daar alleen dood en verder vandaan te horen. Maar nee, die dochter zet zich in voor, uh, voor het goede seksleven. Ja, voor uh, veilig, vrij en al die dingen meer. Ja. ja. Ik heb trouwens hier al een opmerkelijk bericht nog. Dat vind ik wel heel... Bij heel, ja, een rooms-katholieke achtergrond. Ja. Dat er uh, in... Uh, de, die, je hebt uh, meneer Punt. Dat is een bischop van Haarlem. Ja. En die heeft dus een pastoraal werkster. Uh, die is weg. En er staat ook als kop. Hij stuurt vrouwen. Die priester wil worden weg. Ja, logisch. In de katholieke kerk mogen er geen vrouwelijke priesters zijn. Maar wel pastoors en zo. Maar uh, die, die mevrouw die, uh, gaat dus nu gaat ze, gaat ze weg. En uh, daar wordt nu zegt dus dat ze, dat ze ergens anders gaat werken waar het waarschijnlijk wel kan. Dus dan zou ze misschien naar de christelijke kerken gaan of zo. Dat is dus nog de vraag. Maar uh, ja, er was een heel, hij maakte er weer een punt van, hè, die bischoppunt. Ja. Ja, het is een ja ik, ik ben niet zo weg van hem, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja. Mag ik dat zeggen op de radio? Natuurlijk ja, mag je dat zeggen. Okay. De Duitse Rafterrorist Knut Volkers, die in 1977 de Utrechtse politieagent Ari Kranenburg doodschoot, hoeft een straf niet uit te zetten. Nee, hij uh, is toen in uh, 1977 is hij opgepakt. Hij zou toen twintig jaar cel krijgen. Maar op een gegeven moment is hij uh, overgeplaatst uh, naar Duitsland, want daar had hij waarschijnlijk ook nog wat moorden gepleegd. Drie stuks. En nu heeft de heeft rechtscollege in deelstraat Hamburg gisteren uh, veroordeeld en uh, geoordeeld. Zeg maar. Nee hoor. Hij is weer vrij man. En zelfs de yoga Kranenburg... De, de, de, de vrouw van die, die, die Utrechtse politieman... die doodgeschoten is... Ja. die is nou helemaal niet op de hoogte gesteld. Die had gewoon uit de media vernomen... dat die man gewoon vrij is gelaten. Oké nou, nee. Hoe dat allemaal gaat is, is er, erg onduidelijk Maar het is bizar gewoon dat het, het is vreemd uh, het, is, het is raar Nou, straks nog meer wetenswaardigheden Het loopt toch weer tegen tien uur De lijnen zijn oké okay bevonden En na tien uur natuurlijk Goedemorgen Zandvoort Ik kijk even naar mijn linkerhand Wat heb ik ook alweer klaarstaan Dat is deze plaat, ja Piet en de... Piet en the Pirates Of the Caribbean Piet nee. Piraat Piet Piraat <laughs> Uit België, nee, nee, nee, nee. Welcome to the bar. Schrik nog eens wat in. De Party of the Creed in is momenteel in de bioscoop. Gaat ook maar door met die Johnny Depp ook. Het is ongelooflijk gewoon dat hij er nog steeds zin in heeft. Gewoon in die overdreven ja, rol die jij speelt ook. Ja, maar ja. ik vind hem daarin wel leuk. Want ik vond hem veel minder leuk met Shaki en de chocoladefabriek. Ik vond hem niet leuk. Ja, ik vond hem wel apart daarin. Ik ja, vond hem ja, echt een uh, aparte vogel daarin. Maar het is ook, ik vind het wel heel verrassend hoe een ander uh, anders die eruit ziet. Je hebt ook een film van hem die heet The Blow. Ja, ik weet niet of je ooit gezien hebt. Dat was hij een van de uh, iemand die echt uh, volledige uh, hasje uh, lijn had opgezet oh, en zo. Van die friekenfilms zijn dat. Dat ja, was wel een goede film. Dude where's My Car, dat is ook zo'n film. Ja, nee, maar dit was geen grappige film, hoor. nee. Dat blauwe, maar het was echt uh, een harde, ja, wat gebeuren en zo. Maar een, dit was een harde, uh, een mooie film moet ik zeggen. Een keiharde. Ja, freak film. Hey, ik, uh, wou nog wat vertellen van de. Dus vanavond heb je dus. Uh, dat het een en ander een optreden is in Zandvoort, hè? Dus uh, Johnny Wiener en de Snitsel en dat heb je al gezegd, Buckwheat en uh, de Cozy Cotton Band en zo, is in ja. Zandvoort. Ja. En Too Hot To Hendel, zo een Veronica DJ Tour, heb ik ze allemaal gehad. Ja. Uh, maar daarnaast is er dus ook in Haarlem, is er dus ook nog een, uh, uh, een houtfestival en daar is dus ook voor alles te doen. En het is vandaag en morgen, en uh, het is uh, vandaag van 4 tot 12 s'nachts en morgen dus van 12 tot 10 uur. En uh, ja, je hebt allerlei uh, verschillende programma's. Oh, er zijn voor kinderen allerlei dingen te doen. En uh, je hebt ook een muziekcentrum, Zuid-Kennemeland doet wat. En Le Violon Barbare en Abnormaal Appie. Volgens mij is dat een rapper aan de foto te zien. En nou, uh, er is gewoon van alles. Dus kijk lekker even op de website. En dat is gewoon hartstikke leuk. En ja, als het goed is, is de Speling on the Beach begonnen. Dus, uh, dat dus hebben we nou al vaak genoeg genoemd hoor. Bij Club we ons fietsen. Ja, ja, nou, al vaak genoeg valt er van mee. En uh, wat heb je nog meer... Uh, ja, nou ja, volgend weekend is het culinaire zandvoort. Dat is natuurlijk ook wel erg leuk. Ja, ik uh, en, uh, ja. sluit in godsnaam. die fietsen ergens op aan in plaats van... Het eerst al die energie tot je te nemen... In de, in de vorm van, van, van eten. En daarna ga je doelloos met een weerstand... Ga je het er weer zitten uh, Werk, doe er iets mee. Stroom op of zo. Ik heb nog even een onderzoek. Eksters herkennen ja. mensen en schelden ze uit. Schelden de, ze uit? Ja, ze schelden ja. de, de personen die vaker bij het nest komen... Die herkennen de eksters... En die jagen ze echt weg. Die vliegen ze ook erachteraan. Ze hebben dat regelmatig onderzocht. En mensen die voor het eerst het nest bezoeken. Ja? Van externes. Die, daar doen ze niks mee. Maar als een persoon dus meerdere keren naar zijn nest toe komt. Dan worden ze echt uitgescholden. Oké. Okay. Zouten ze dus op. Je bent hier net ook geweest. Dat soort dingen. Dus ja. De, de, ja je krijgt toch een ander beeld van externes. Je had al zo'n ja, zo vaag vermoeden. Ook dat ook ze van degene die riepen. ze observeren. Daar krijg je ja. ook een ander beeld van. Ja, dus de ja, opmerkelijke berichten. Straks aan tien heeft trouwens Goedemorgen Zandvoort, wist je het? Ja, ja ook ja, oh, gezellig. Ik ga er gelijk in. Ja, heen. precies. Ik Even door de regen heen ga ik er naartoe. En wij zijn volgende week weer bij je terug met een andere aflevering. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.